...nachtvluchten of schrijf een brief naar Omroep Max... ...ter attentie van nachtvluchten. Postbus 518 1200 AM Hilversum. Postzegel erop en doe dat dan voor dinsdagochtend, 9 uur. Dan is die op tijd bij ons binnen. Straks het uh, NWS Journaal van 6 uur en dan onze gast. Tot straks. 6 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Egypte is het vertrek van president Mubarak tot diep in de nacht gevierd. Pas rond vier uur werd het rustiger op het Tahrirplein. Toen het aftreden om 5 uur gistermiddag bekend werd... brak een enorm volksfeest los. De mensen dansten, zwaaiden met vlaggen en zongen liederen. De mensen vieren niet alleen feest... ze eisen ook de berechting van de verdreven president. In andere landen is het aftreden van Mubarak ook gevierd. Onder meer in Tunesië, Marokko en Libanon. Op Twitter is Egypte een van de meest besproken onderwerpen. Uit de hele wereld komen felicitaties aan de bevolking van Egypte. Het OM doet onderzoek naar een rechter en een officier van justitie in Zwolle. Die zouden informatie over het strafblad van iemand aan vrienden van de rechter hebben gegeven. Daarmee schonden ze hun ambtsgeheim. De persoon in kwestie kwam erachter en deed aangifte. De officier van justitie is op non-actief gesteld. Over de positie van de rechter komt vanochtend meer duidelijkheid. In Algiers, de hoofdstad van Algerije, zijn 10.000 agenten aanwezig om een aangekondigde protestmars tegen te houden. De overheid heeft de grote demonstratie verboden, maar de organisatie wil het toch door laten gaan. Het protest in Algerije zwelt steeds verder aan door de ontwikkelingen in Egypte. De demonstranten willen dat president Bouteflika aftreedt oliemaatschappij BP moet stoppen met het opruimen van de laatste olieresten... van de stranden aan de Golf van Mexico. Dat stellen wetenschappers in een rapport. Volgens hen zijn de meeste giftige stoffen al verdwenen. Als het zand nog grondiger wordt schoongemaakt... verdwijnen ook alle voedingsstoffen. En dat is slecht voor de flora en fauna. De olieramp in april vorig jaar werd veroorzaakt... door een groot lek bij een boorplatform van BP. Het weer in het midden- en regen In het noorden kans op sneeuw en ijzel.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 Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Mike is ready for nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het laatste uur van nachtvluchten van 12 februari 2011... Deze hele maand staat het uur tussen zes en zeven in het teken van het thema nachtvluchten in actie. Idealen, gerechtigheid, dromen, utopieën, overtuigingen, misstanden, geschillen, uitdagingen, de actievoerder en zijn bevlogenheid. Wat ligt ten grondslag aan het op de barricade springen van onze gasten? Welk helder doel hebben zij voor ogen en welk heilig doel heligt alle middelen? Uh, waar ligt de grens? Wat is de investering? Hoe zwaar de loutering En overtreft de beloning alle verwachting? De tweede verwoede wereldverbeteraar die wij in nachtvluchten in actie verwelkomen... is adviseur leefbaarheid.movisie.nl... en voorzitter van de racisme- en discriminatiebestrijdende stichting Magenta Brieu yves Melouki Kada. Goedemorgen. Goedemorgen. Melouki Kada kwam op 19 augustus 1958 in het Franse luxieux uh, moet ik even kijken. Lebin. Ja, precies. Je kan uh, wel horen wie daar ter wereld kwam. Ik niet. Uh, luxeuil Lebin ter wereld, maar groeide op in de Algerijnse woestijn. Toen hij 13 jaar oud was, vestigde het gezin Cada zich in Frankrijk. En toen hij 31 was, kwam Melouki op Cupido's vleugels naar Amsterdam. Een doordouwer die op vele fronten actief is. Welkom, Melouki Cada. Bedankt. Um, ja, het is wel vroeg, hè? Zo. Uh... Zes uur achter de microfoon zitten. Hoe laat ben je opgestaan? Vier uur. Echt waar? Ja, met veel zin in. Ja, ja. Dus ik hoop op een spannende uur. Ja, nou dat gaat het zeker worden. Want wij vragen onze uh, gasten altijd... naar uh, de memoraal, memorabele momenten in hun uh, leven. En ja. uh, zelden krijgen we zo'n enorm pakket... Uh, memorabele momenten <laughs> toegestuurd. Uh, vannacht... Uh, deze herinnering, uh, Argerij, de Sahara, de Oas El Gorea, waar ik ben opgegroeid. Mm -hmm. uh, ik ben vier jaar, uh, 5 juli 1962, uh, Argerij wordt onafhankelijk. Uh, ik was jong, ik herinner mij nog de vrucht van de meneert. Op het centrale plein van onze oas. Mm -hmm. En vanaf moet ik eraan denken. vanwege de gebeurtenissen in Egypte. Ja. Op, de, op, op de Tire Square. En uh, vandaag in Argerij. vindt ik een ook. een heel grote. Uh, demonstratie voor democratie. Dus uh, dit is. Uh, aan het begin van uh, deze uur. Uh, de eerste. Uh, gevoel, actiemoment van mijn leven. die komt terug. Ja, ja. Je was vier jaar oud. Toen, uh, ja, en die, dat moment herinner je je dus nog dat, dat Algerije onafhankelijk werd. En, uh, en daar... Beelden, beelden geprint ja. in mijn geheugen. Ja. De, de, de felle kleuren van uh, het moslimse Afrikaanse volk. Ja. Mijn vader die ons uh, bracht in zijn toen uh, Citroën uh, Amicis. Uh, uh, naar de, de, oh, dat de, was een als... auto met zo'n schuin uh, Juist. Ja, ja, mijn vader was... Uh, Fan van Citroën, ja. dus uh, de, het eindje, de de cheval in het Frans. En dan uh, we gaan naar de oase en iets dat ik nog nooit had gezien, was uh, een hele volk uh, op straat, uh, kinderen, vrouwen, mannen en uh, het hoofd uh, recht, rug, recht, hoofd omhoog. Mm -hmm. um, mensen die uh, plots een, een waarde uh, hadden uh, gevonden. Ja. En als ik de beelden van de Thayer Square uh, kijk op uh, Al Jazeera, uh, moet ik aan dat moment denken. Ja, wat, wat, wat doet uh, wat, wat nu in Egypte is gebeurd? Het aftreden van uh, Mubarak, uh, uh, het volk dat, uh, dat feest viert, wat, wat doet dat met jou? Het uh, uh, liefde, uh, geloof in de kracht van een volk dat opstaat, van de mens. Mm -hmm. Het gevoel dat de gevangenis kan opengaan. Het gevoel dat de grenzen kunnen opengebroken worden. En uh, uh, dat voelt goed. En is nu uh, Algerije aan de beurt? Er is een kettingreactie, de, de jasmijnrevolutie mm -hmm. begonnen. We hebben natuurlijk in Tunesië ja, en de revolutie uh, in Tunesië, uh, in Egypte... Uh, misschien ook nu in Algerije... Uh, gericht eigenlijk tegen uh, de, het symbool van de macht... Hein, die, die, ben, die Tunesische Ben Ali... Uh, Mubarak in Egypte... Um, Algerije, de macht aan de man... Uh, dat is ook deze Jasmine uh, deze, deze revolutie is... Uh, uh, als het ware uh, een symbool voor de behoefte om zich te bevrijden. Ja. We moeten even. Uh, dit was even de actualiteit. Ja. Daar komen we straks uh, ongetwijfeld ook nog uh, over te spreken. Maar we even terug naar, uh, naar het begin. En dat was uh, in jouw geval 19 augustus 1958. Uh, geboren in. Ik ga het nu goed zeggen. Uh, Luxe-les-Bains. In, uh, in Frankrijk. In Bretagne om precies te zijn. Uh, nee. nee? Uh, Mijn moeder is Bretons. Maar ik ben in het noord van Frankrijk geboren. Uh, op, een, uh, op een luchtbasis. Of naast een luchtbasis. Jij. Het is een beetje toevallig. Uh, de familie had veel. Uh, uh, militairen we kennen veel militairen en mijn, mijn moeder woonde al in Argerij uh, zij koos om in Frankrijk te bevallen en um, um, Luxeuil-les-Bains is in de haute saône Het is een noordelijk departement van Frankrijk. Ja, ja, oké. Okay. Uh, omdat ik wist dat je van Bretonse afkomst was... had ik automatisch aangenomen dat het uh, in Bretagne lag. Maar dat is bij deze dan uh, recht te Jouw moeder was een, uh, een Française... Mijn moeder heeft, was een Bretons. Die, Dat moeten we ook goed onderscheiden. Want misschien is Bretagne wel de volgende uh, in de revolutie <laughs> die zich afscheidt van Frankrijk. Er bestaat nu een Bretonse <laughs> regio met een maat van autonomie. Je mag bijvoorbeeld je, je eindexamen... Uh, bij je eindexamen ook de, de, de Breton, Bretons als, uh, als hoofdtaal nemen uh, uh, in je pakket. Uh, mijn moeder was een, een trots Bretons... Um, en um, dat heeft ze, is er ze altijd gebleven. Braise taal. Uh, Bretagne toujours. Bretagne Altijd, was haar levensmotto. Ja, ja, ja. En zij was naar uh, Algerije gegaan om, uh, om on, uh, als onderwijzeres? Of was... Zij is 34, uh, al 18 jaar aan het werk als uh, katholieke leerkracht in Bretagne. En dan plots heeft ze zin om een uh, nieuwe horizon te gaan uh ontdekken En als Bretons is ze bijzonder uh, ge, uh, geïnteresseerd in wat in Argerij vanaf 1954 gebeurt. De Argerijnse revolutie en de weg naar de, de Argerijnse onafhankelijkheid. En wat zij wil dan uh, in 1954 als zij vertrekt, is eigenlijk in haar eigen woorden kijken hoe... De Argerijnen doen het volk om het Frans juk te verwerpen. Hmm. Dat was haar uh, grondhouding. Ja, ja. En was dat dan omdat zij Bretonse was? Omdat uh, uh, ja, voor, voor ons, hè, vanuit Nederland gezien, is, is Frankrijk één groot geheel. Maar inderdaad, wat je zegt, er zijn natuurlijk uh, uh, regio's die, die totaal het, anders het, zijn. Ja, en... Het Bretons koninkrijk is uh, als het ware ingelijfd bij... Uh, uh, het uh, Algemeen Frans uh, Koninkrijk in de in 15e eeuw. Mm -hmm. uh, mijn mo moeder was een van die uh, Bretons die ook lid was van de Parti Nationale Breton, het Bretonse uh, Nationalistische Partij. En deze partij uh, streef naar onafhankelijkheid van de Bretagne, nog steeds. Nog steeds? Ja. Maar dat is niet erg realistisch, of wel? Uh, het, het drijft het leven van mensen. Ik weet mm -hmm. nog een, mensen van de leeftijd uh, van mijn moeder, vrienden van haar. Zij is nu al verleden, twee jaar geleden. Uh, die nog steeds uh, uh, uh, het ideaal aanhangen uh, van een onafhankelijk uh, Bretagne. Ja. Uh, soms neemt het ook uh, uh, uh, gewelddadige vormen. Uh, Meestal zijn de nationalistische Bretons... Uh, uh, vooral pacifistische aanhangers uh, uh, van een uh, vrije ja, ja. Bretagne. Ja. Dus niet te vergelijken met, uh, met uh, de ETA in Baskeland of zo? Of? Uh, nee, niet in de vorm die het neemt. Uh, maar de, onaf, de Bretons beweging is uh, ja, uh, een van de bestaande... Uh, zes of zeven onafhankelijkheidsbewegingen in Frankrijk of uh, uh, aan de grens van Frankrijk. Ja. Maar jouw moeder ging dus naar uh, Algerije omdat ze uh, als Bretonse uh, ook dat Franse juk voelde. En, en wilde meehelpen om Algerije uh, uit, uit, uh, ja, uit de koloniale... Uh, uit het koloniale tijdperk te trekken. Het idee, in het geval, vonden ze wel aantrekkelijk. En de katholieke kerk voorzag voor haar in een post van leerkracht in een kleine oase. El Golia betekent de deur van de woestijn. El Golia ligt 800 kilometer ten zuiden van Argier, Aan het begin van de Grand Erg Occidental, aan het begin van de grote westerse woestijn van, van Afrika. Ja. En uh, daar kwam ze jouw vader tegen? Mijn vader uh, Joseph, mijn moeder Denise... ontmoetten elkaar uh, in een uh, gemengde kring van um, uh, lokaal onderwijzers. Uh, mijn vader was landbouwkundige ingenieur. Mijn vader, mijn vader was een zoon uh, van het land... Uh, uh, hij behoort bij uh, een Haratin-gemeenschap. Uh, Haratin is een uh, Algerijnse saharijns uh, etnie. Uh, dat bestaat uit uh, uh, zwarten, waarschijnlijk mensen die vanuit Mali uh, naar Algerije zijn gepremiereerd. Uh, uh, dus ze zijn boeren. Mm -hmm. Ik kom eigenlijk uit een boerenfamilie. Ze hebben zich gevestigd uh, in de Sahara en in de, in de, in de oases van de Sahara. Ja, ja. Mijn dus... vader hoort bij deze gemeenschap. Ja, ja, dus uh, jij hebt ook nog routes die uh, teruggaan tot, tot Mali. Uh, in, in, dat is uh, zuidelijker uh, in West-Afrika. Ja, ik, uh, ik heb nog nooit, zoals Marie Condé, de schrijfster, mm -hmm. uh, of uh, Aldex Huxley, de Amerikaan, uh, de, de weg uh, terug naar mijn routes uh, uh, gedaan. Het komt misschien wel, maar ik zou heel graag uh, deze. Uh, dat land, het land van uh, mijn. vermoedelijk mijn voorouders. Mm -hmm. willen ontdekken. En misschien in de gezichten van de mensen daar. mij ergens ook uh, herkennen. Ja, dat zou een mooi uh, moment uh, zijn. Ja. Um, we gaan. Um, even kijken. Dus, uh, ja, jou, jouw vader en jouw moeder ontmoeten elkaar in. Uh, in, de, in de woestijn. Hè? In, uh, uh, nou, niet per se een plek waar, waar ik veel landbouwkundige ingenieurs zou uh, vermoeden. Maar... Mijn vader uh, runde uh, een experimentele boerderij. Mijn vader was uh, weliswaar een algerijn, maar een Frans algerijn. Uh, je moet weten dat mijn, mijn grootvader uh, was moslim was. Hij uh, onder invloed van Charles de Foucault... een uh, bekend figuur van de Rooms-Katholieke Kerk... Nu uh, heilig verklaard en ze zelf Sint uh, geworden. Onder invloed van Charles de Foucault heeft mijn grootvader in 1910 zich uh, tot het katholicisme bekeerd. Terwijl zijn broers uh, moslims bleven. Mm -hmm. En uh, vanaf dat moment ontstond een zwaart katholiek gemeenschap in die Oase. Uh, mijn vader uh, was. Uh, een, een zoon van deze gemeenschap, van deze familie. En omdat zij uh, katholiek waren geworden, zijn ze ook uh, in 1920 Frans geworden. Door een besluit van de Eerste Socialistische minister van toen, uh, Millera. Hmm. Dus uh, mijn vader ontmoet mijn moeder in een kring van, een gemengde kring. Uh, Autochton, allochton zou je kunnen zeggen. Uh, wel een kring van uh, mensen die uh, gemeenschappelijk hebben dat Frans-Katholiek cultuur van toen. Ja, ja. Deze gemeenschap is verdwenen. Na de onafhankelijkheid moest men weg. Uh, ja. Je, je, je, het, het klonk alsof je nog iets, of je de zin ging afmaken, alsof, alsof je daar echt nog steeds kwaad over bent. Uh, Algerije hebben we in 1971 uh, achtergelaten. Ik ben daar nog nooit teruggekeerd. Nee. Het, het was wil, wil je daar wel naar, naar terug? Met mijn zoon. Mm -hmm. uh, Davy, die ooit. hier in de regiekamer zit. Uh, ja. En um, het is een hart liefde verhouding. Uh, kijk, um, mijn vader als leider van een experimentele boerderij... Uh, werkt voor uh, de Franse... Uh, ministerie van ontwikkeling samenwerking in die tijd, vanaf de onafhankelijkheid uh, tot 1971. En daar midden in de woestijn dankzij de moderne technologie uh, bloeide uh, een prachtig uh, apart uh, groen stuk. Uh, het was het groen buitengebied, maar mm. in een enorme uh, zandbak. Ja. Uh, uh, uh, ik kan me nog uh, de mooie planten, vruchten herinneren. Denk aan aardbeien uh, ar midden in de woestijn. Dat is wel uh, mijn, wonderlijk. Hè? Mijn vader heeft ja. 10.000 uh, palmbomen uh, uh, laten planten. Hij was een specialist van wat je noemt uh, net Latijns Phoenix Dactylifera. Dat is de, de palmboom die de beste dadel geeft. De digletnoer noer in het Arabisch. Uh, de lichtvingers. Uh, de, de beste kwaliteit die er is. Ja, ja. En daar ben ik opgegroeid. Um, en uh, uh, tot 1971, op het moment van, een, van spanning tussen Frankrijk eh, en de van Argerij vanwege uh, oliebelangen... Uh, dan uh, stond mijn vader voor een keus. Uh, hij was belangrijk voor het uh, zuiden van Algerije, de, de, de, de zuidelijke wilaya. Het is een enorm territorium. Uh, waar een miljoen mensen wonen, die verraden ook van palmboom wonen. En mijn vader was als ingenieur uh, belangrijk voor die zoon, als specialist van palmboom, ontwikkeling van de palmboom. Dus men wilde hem wel um, uh, behouden voor het land, maar onder voorwaarden. Hij had de keus, uh, blijven graag, maar zoals um, men toen zei, uh, je bent een zoon van het land, dus eind moet je Algerijn worden. Mm -hmm. Dus, en twee, uh, uh, moet je moslim worden. En eigenlijk terug naar je geloof. En uh, Mijn vader heeft besloten om te vertrekken. Ja, zijn loyaliteit lag dus niet bij uh, uh, Algerije of bij, het, uh, uh, bij de islam. Maar uh, hij koos voor zichzelf, hij koos voor Frankrijk. En, uh, zijn loyaliteit lag bij zijn geloof. Hij was wellicht nog het wel archerijs ee... geworden. Hmm. Maar in de Argerij van toen, zoals in de Argerij van nu... Misschien heeft u de film uh, De Dieu et des Hommes' van de, Kechisch gezien. Uh, in de Archerij van toen um, was er geen uh, plek, uh, plaats op het moment... voor uh, andersdenkenden of andere religie. Vanaf 62 moeten alle Joden weg. Uh, vanaf 65 naar de staatsschrift uh, van... Uh, ben boemedien in die tijd uh, vertrekken alle katholieken. Er waren er niet veel, maar alle, de katholieke gemeenschap, mijn familie vormde een katholieke gemeenschap in die tijd, moet vertrekken. Dus in 1971 tegenover zeg maar, de religieuze intolerantie, eigenlijk, uh, van uh, de Algerijnse regering in die tijd, dat is iets anders dan het volk, tegenover de, de intolerantie uh, beslissen mijn ouders om uh, toch uh, te, te, voor het leven te kiezen en dus uh, naar Frankrijk te vertrekken. Ja. We, gaan, we blijven e heel eventjes nog in, uh, in Algerije, want ja? we hebben een uh, historisch uh, fragment. Dat is uh, in, in deze uh, in dit uur van uh, nachtvluchten hebben we dat altijd. En nu uh, Melouki Kada onze gast is, uh, hebben we gezocht naar iets uh, wat te maken heeft met, met jouw achtergrond. Uh, of met, met Jouw vele achtergronden moeten we eigenlijk zeggen. Uh, dan moet ik wel alleen even mijn bril erbij ja. zoeken. Want dat is mijn een klein lettertje. Uh, we hebben hier een, een stukje een, uh, van een persconferentie... over de Algerijnse kwestie door generaal De Gaulle. En uh, dat is uh, van 23 oktober 1958. Dus toen uh, was jij uh, twee maanden oud. En je was alweer... Uh, in, in Algerije. Het was, het Frans legger was dan op dat moment... aan de macht in Algerije. Ja. En in december wordt generaal de Gaulle... de eerste president van de Vijfde Republiek. Ja. nou precies. Ik weet niet, want dat staat hier niet... op deze samenvatting waar die persconferentie... precies over gaat. De verslaggever is in ieder geval Jan Brussen. En uh, we gaan eens even luisteren... naar het historisch fragment. 750 journalisten... uit alle delen van de wereld... ...hebben vanmiddag slag geleverd om persoonlijk aanwezig te kunnen zijn bij de persconferentie die generaal de Gaulle zou houden. Daarvan lukte het ongeveer 400 om naar binnen te komen. Toen stond men op elkaar stenen en de deuren gingen dicht. Ofschoon het in Parijs goed staat om overal een kwartier te laten komen... ...verscheen de minister-president precies op tijd. Heel rustig, heel zeker van zichzelf, heel vaderlijk. Zo'n persconferentie is echt wel een grote gebeurtenis. Niet alleen door wat de Gaulle zegt, maar vooral ook hoe hij het zegt. Hij spreekt de Franse taal zo bijzonder mooi. Hij weet met eenvoudige zinnetjes zo ongelooflijk overtuigend te zijn... ...dat je wanneer je hem hoort vergeet na te gaan of het nu wel allemaal juist is wat hij verklaart. Algiers, het grootste en teerste probleem voor Frankrijk... ...en dit nu al sinds vele jaren, is volgens de Gaulle werkelijk niet zo'n groot probleem meer... Het heeft voor niemand meer enige zin om de strijd daarvoor te zetten, zegt hij. Laten zij die de gevechten daar begonnen zijn, daar nu dus maar mee ophouden. En als vertegenwoordigers van het Nationale Bevrijdingsfront met me willen komen praten om de strijd te beëindigen, laten ze dan naar de Franse ambassade in Tunis of in Marokko gaan. Ik stuur dan wel een vliegtuig om hen te halen. Maar, vroeg een van de journalisten, de generaal, hoe denkt u dit probleem nu politiek op te lossen? Hoort hoe minister-president de Gaulle daarop heeft geantwoord. Moi je crois je l'ai déjà dit que ces solutions futures auront pour base parce que c'est la nature des choses auront pour base la personnalité courageuse de l'Algérie et son association étroite avec la métropole française. Ik geloof zei de Gaulle altijd wat vaag dat de oplossing gevonden zal worden in de moedige persoonlijkheid van Algiers zelf. In samenwerking met het moederland en eventueel ook met de Vrije Staten Marokko en Tunesië... plus de rijkdommen van de Sahara. En wie het uiteindelijk zal winnen? La fraternelle civilisation, zei de Gaulle, de broederlijke beschaving. Ja, zo hebben we Charles de Gaulle nog even gehoord en Jan Brussen. Uh, ik praat met uh, Melouki uh, Kada... Hij uh, is uh, geboren in Frankrijk. Hij uh, heeft ook uh, uh, Franse ouders, uh, uh, althans zijn moeders, uh, Frans, uh, Br Bretons moet ik zeggen. <laughs> zijn uh, zijn uh, vader was uh, Algerijn, maar ook met een, uh, een sterke Franse loyaliteit en ook uh, Rooms-Katholiek. Uh, toen hij uh, 15 dagen oud was, uh, ging hij met zijn ouders uh, uh, naar uh, El Golea, dat is de, de oase in de, de Algerijnse Sahara. En daar um, nou, hoorde net Charles de Gaulle, uh, want het was toen, uh, de, ook in Nederland stond er de krant uh, ja. toen vol over de OAS. Uh, het is de, met, uh... de, de beroemde conferentie van 23 oktober 1958. Hmm. En uh, generaal de Gaulle uh, uh, stelt voor een zogenaamde uh, vred, uh, van de, van de brave Freed van de braven... Uh, aan uh, de Algerijnse uh, verzetsbeweging. Uh, we moeten even herinneren dat er is net in september, op 28 september, een uh, referendum uh, geweest over een nieuwe uh, uh, Franse grondwet die eigenlijk ook de, de macht cumuleert in de handen van het, de president. Uh, en we moeten herinneren dat in december uh, General, de generaal de Gaulle ...wordt de eerste president van de, de nieuwe Vijfde Republiek. Dus het, het, het, het, de conferentie vindt plaats op dat moment. Uh, alleen is generaal de Gaulle niet uh, succesvol op dat moment... ...in die zin dat de verzetsbeweging uh, uh, de vrije de, de uh, weigert... En, uh, ja, zou je kunnen zeggen dat ze de uitgestoken hand weigerden? Of just. waren de voorwaarden niet helemaal. Uh, uh, ik denk dat op, op, op dat moment uh, bes, beslist de, de, de verzetbeweging dat de voorwaarden waaronder uh, Fred wat ook kunnen worden gesloten. Uh, niet de weg is. Men wil werkelijk onafhankelijkheid en niet uh, accommodatie. Uh, ik, de Gaulle is dan het figuur op dat moment, dat is ook goed gezegd. Ik weet nog dat mijn vader heel vaak herinnerde aan het moment dat hij ook naar El Golia kwam. Ja, ja waar jullie woonden. Ja, de Gaulle was herhaaldelijk op bezoek in Algerije om een gesprek te gaan om het gezicht van Frankrijk te laten zien. En hij bezocht uh, de, de, de kleine katholieke uh, gemeenschap van El Golia. Hij ging naar de kerk, van mijn vader. En die man was zo hoog, hein, de, de gol was een hele lange man... Lange man ja. ...dat hij uh, het hoofd moest buigen om onze kerk binnen te kunnen. Dus in de familie is dat, uh, dat moment van de ontmoeting... Uh, ...dicht ontmoeting met uh, ja. uh, zeg maar de, het symbool van de Franse Republiek... ...is die lange man die het hoofd buigt om de kerk in te gaan. Ja, dat is wel een mooi, uh, mooi beeld, Ja. ja. Maar daar herinner jij je persoonlijk niks van. Want uh, uh, 1958, jouw geboortejaar... Uh, nou, je zei net al... Uh, jouw eerste herinnering was de, de, de, de onafhankelijkheid in 1962. Ik, tussen 1958 we... en 1962 heb ik vaag herinneringen. Mm -hmm. En dat, dat, dat, zijn, dat is het leger bij die bij ons op de boerderij is. Want men uh, vermoedt dat mijn vader... Uh, um, Mensen van de verzetsbeweging... Uh, uh, uh, uh, heeft uh, onder de dak geboden. Mm. En uh, dat was niet het geval. Maar uh, ik weet, er kwam een helikopter... Legger, een helikopter bij de boerderij. En uh, de soldiers met uh, mitraillet... met een geweermachine... Ja, ja. hebben het thuis doorgezocht. Wat uh, was het geval? Mijn vader was uh, iemand van de... Uh, charitatieve instellingen. van de rode. Oh, dankjewel. lekker, Barbara. dankjewel cappuccino. <laughs> en... Um, als, als iemand van liefde, voor de naast, als uh, katholiek, uh, mijn, vader, mijn moeder en mijn vader father wel hulp aan familie van wat zogenaamd felaga, dus de, de, de moslims-arabische mannen, die dan in de verzetsbeweging in waren gegaan. Mm -hmm. uh, en uh, met familie uh, achtergelaten, dus arme familie. En aan die familie uh, gaven mijn ouders hulp. Uh, Daarom het legger bij ons. Maar er, was nooit, uh, er is nooit uh, sprake geweest van uh, de, het helpen van de, de, de beweging als zodanig. Nee. Wel, die vorm van solidariteit maakte dat uh, na de onafhankelijkheid in 1962... de Algerijnen hebben tegen mijn vader gezegd... jij bent een goede man... Je hebt de familie geholpen. Je hebt ook de, de wapens... wat was ook niet zijn werk hoor... niet genomen tegen de, de onafhankelijkheidsverzetstrijders. Jij mag blijven. Je bent een zoon van dit land. Daarom, terwijl een, de Fransen massaal... een miljoen Fransen vertrekken... massaal, Argerijn, 62... mijn familie blijft. Ja. Uh, mijn, mijn, de, de, de, de, tot 65... Stadsgriep, en dan wordt het voor katholieken onhoudbaar. Ja. En dan, daarom vertrekt dan pas in 65 jaar mijn familie. Niet om politieke redenen, omdat ze tegen de Algerijnse onafhankelijkheid zou zijn. Maar om uh, religieuze redenen. Ja. Mijn vader blijft ondanks het gevaar. Tot ja, want ik wou zeggen, jullie zijn tot 71 gebleven. Dat betekent dus dat, uh, dat jij een, een belangrijk deel van jouw jeugd, uh, je, je kinderjaren, je jongensjaren, uh, tot je dertiende uh, in, in, uh, in Algerije hebt doorgebracht. Al ja. die tijd in dat oase-dorp? In, in drie verschillende oases. Mijn vader was uiteraard uh, een uh, ambtenaar in dienst van de Frans ministerie van de ontwikkelingssamenwerking. En dan uh, werd, werd, werd, werd hij dan op het moment benoemd in verschillende uh, posten. nieuwe oas, waar het van belang was om uh, de Phoenix Dactylifera, de palmboom, de mm -hmm. Deglet uh, te ontwikkelen. Van de en lekkere naast, dadels. Ja, de dadels. Ja. Uh, dus naast uh, El Golia, is de, de warme nest, de nest van de familie Kada... Waar ik ben tot uh, mijn zevende opgegroeid, uh, heb ik ook in La Guat, het is 400 kilometer ten zuiden van uh, Algiers, en in Ouagra, niet zo ver van de Tunesische uh, grens, uh, mm. daar, he, daar heb ik uh, gel geleefd, gewoond. Dat moet toch uh, een uh, ja, spannende tijd geweest zijn? Ja, de, ik... zowel qua locatie als qua uh, wat er allemaal gebeurde ja dat uh, bijzonder was um, die het feit dat aan de ene kant um, uh, was ik uh, uh, een, een inwoner van Algerije een, een kind op school in Algerije uh, en aan de andere kant uh, er, er, ervoer ik een afstand tot uh, het land en het volk uh, ik spreek geen Arabisch mijn vader sprak zelf uh, Berbers, Znet uh, en Arabisch. Mijn grootmoeder uh, heeft op latere leeftijd Frans geleerd en Arabisch. Toen mijn grootmoeder overleefde, kon ze alleen uh, Berbers uh, spreken. Znati, met mijn vader. Ik weet nog dat ik uh, een gesprek tussen mijn grootmoeder en mijn vader uh, heb opgenomen toen ik 16 was. Ik kon het niet verstaan, ze spraken Arabisch. Mm -hmm. En uh, dat drukte uit mijn afstand. Tot een land waar ik op dat moment woon. Mijn vader had besloten om ons geen Arabisch te leren, om te zorgen dat wij, uh, dat was zijn idee, uh, uh, nooit uh, moslim zouden worden. Dat wij niet um, die contact met het land uh, zouden hebben. Ik vind het, uh, moet ik zeggen, erg heel, heel jammer. Want je leeft in een heel bijzondere positie. Uh, in een land waar iedereen uh, een, de, de, de Arabisch spreekt. Een, een land waar op dat moment men massaal uh, een, een geloof deelt. En je bent een van een andere geloof. En dan spreek je ook de, de, de, de basisvoertaal niet. Ja. Ik moet wel dus... zeggen dat iedereen spreekt Frans in haar gerij. Dus dat was ook geen punt om te communiceren met de bevolking. Nee, nee. Maar je, je voelde je toch een, een, een vreemde in eigen land, als het ware. En eh, maar Je ging daarna, eh, toen je 13 was, naar Frankrijk, Montpellier... Ja. of daar in de buurt hebben jullie je ja. gevestigd. Voelde je dan daar je ook niet weer een, een vreemde? Ik weet dat drie maanden lang... het einde uh, had ik ontzettend veel hoofdpijn. Want uh, ik kwam van de woestijn en wij woonden plots uh, bij de stad... Niet in de stad Montpellier, maar bij de stad. Maar wat ik weet van die tijd is dat de vervuiling mij zoveel hoofdpijn uh, um, ja, ja. leverde. Dat de, was het verschil. Het, uh, fysiek, uh, het verschil dat ik ervoer op dat moment... was dat het land was zo vervuild was. Dus uh, uitlaatgas noem maar op. Het uh, tweede punt is dat ik... Um, Drie maanden lang kon ik de, de, de, de mensen ik zat op school maar niet begrijpen niet verstaan eigenlijk want men uh, au sud de la France on parle comme ça plus cher hein? <laughs> en, donc me hey, donc, ik ne comprends pas, tu Men heeft een hele sterke uitspraak en gebruikt ook woorden uit het lokaal dialect. En ik moest wel even wennen. Ja. Dat zijn de, de twee basisen. Een andere verschil is dat wij uh, zeer orthodox, rooms-katholiek orthodox, waren opgevoed. En ik kwam terecht in Frankrijk drie jaar na de. Uh, mee uh, revolutie, de revolutie van 68. En uh, de, de vrije haat van de omgaan uh, tussen, uh, tussen, tussen jongeren, uh, tussen uh, meisjes en jongeren. Uh, die, die, die hele sfeer van toen die was niet mijn. Ik heb heel even moeten wennen. Ja, dat geloof ik, ja. En uh, in, uh, in, in, in 74 heb je zelf het, het geloof uh, verlaten? Tot mijn zestiende uh, uh, leefde ik uh, ook in Frankrijk in mijn eigen uh, rooms katholieke Bel. En dan, uh, ja, je naar gymnasium en je hebt uh, filosofie. Uh, uh, en op een gegeven moment lees ik uh, uh, jongen. En dan uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, lees ik... Uh, de filosoof. Ja, de filosoof... Uh, uh, en het, lezen, de, het, het was het leven van Freud door Karl Ernst Jonge. En het, leven, het lezen van dat boek was ik uh, mijn, uh, mijn geloof kwijt. Het zegt ook iets over dat het geloof berust op, uh, op, een, op een bepaalde kijk op de, op de, op de wereld. Uh, het geloof, uh, of de, de katholiek, de -katholiek denkwijze katholiek gaf mij een bril om de wereld te lezen. Um, en, uh, en op het moment dat uh, deze uh, bril uh, fundamenteel, uh, intellectueel fundamenteel uh, in vraag gesteld wordt en dat was het, de lezing van Freud, hè, de, de, het monotheïsme, hè, de, de, de plaats van het monotheïsme in de ontwikkeling van uh, de wereldpsyche. Zeg maar psyché. Op het moment dat, dat, dat dit in vraag was gesteld, dan kon ik ook niet meer hechten aan de katholieke uh, instituties. Mm -hmm. en, uh, het, en het geloof voor mij was dan uh, geplaatst op dat moment in die katholieke instituties. Dus met het, uh, het, het weigeren van uh, uh, mij te... Uh, te plaatsen in de Rooms-Katholieke institutie uh, gooide ik als het ware de, de baby met het water en dat uh, ja. is God voor mij dood. Ja. We moeten, uh, want uh, de tijd gaat ook maar door, uh, wat grotere stappen maken. Uh, op een bepaald moment ging je naar Parijs. Uh, wat, uh, wat bracht jou daar? Um, ik, ik was net graag met mijn rechten studie in Montpellier. En ik wilde uh, naar Parijs en uh, ik uh, vroeg om een studentenplek op een uh, uh, vluchtelingencentrum van de CIMA. De CIMA is een protestantbeweging. Um, heeft uh, bij Parijs belangrijke centra voor politieke vluchtelingen. En omdat ik een actiegerichte student was en dan ook bekend mocht ik dan een kamer hebben. Dus nee. dat was uh, na mijn militaire dienst uh, de gelegenheid om uh, eindelijk de grote staat te zien. Ja, ja. Daar kwam hij dan uh, Meluki uh, Kada, in Parijs. Uh, je hebt daar uh, in, in, in theater of bij, bij theatergroepen gewerkt. Ja, heel vroeg had ik de voor theater. Um, wat ik ontmoet in Parijs, uh, is ja, wat in Nederland bekend is als uh, de Nieuw Amsterdam. Dat staat. Uh, ...opgericht door uh, Rufus Collins. En uh, in Parijs hadden wij ook uh, een nieuw Amsterdam... ...om het zo te zeggen een, een zwarte theater. Een theater die in het twintigste arrondissement... ...werd opgericht door uh, Franse Antillanen. En er was een behoefte om een eigen uh, theater te ontwikkelen... ...om eigen rol te kunnen spelen... Um, ik kwam in, uh, in, in, in die, in die, in die wereld terecht eerst als uh, uh, leerling comedians en dan als actief lid van een gezelschap onder leiding van een inspirerende dame aan marie Ampini. En uh, ja, dat was een mooi moment. Ja, dus je was uh, uh, acteur uh, of uh, toneelspeler of wat? wat, wat je? Ik studeerde politicologie dan weer. En, en, en student en, en, uh, en actievoerder? De tweede generatie beweging. Ik ontmoette uh, uh, Kaisa Titus, een um, kabiel. Berberse uit en ik ben er snel betrokken bij de uh, civiele uh, rechtenbeweging van de tweede generatie. Uh, je moet zien in die tijd dat um, uh, er zijn heel veel um, moorden gepleegd op uh, in de randstad, in de Franse randstaat met name, op, uh, op jonge uh, Noord-Afrikanen in die tijd. Uh, de de banlieue. Uh. De zogenaamde de uh, denkt aan cijfers zoals rond de 200 en dat zijn vaak racistische moorden. Een lokaal, op het moment dat een moord plaatsvindt, zie uh, je uh, een, een directe mobilisatie uh, van de jeugd van Toen. Um, dat zijn manifestaties, dat zijn ook hongerstakingen bijvoorbeeld van Gida uh, Tazdaït in Lyon. En eigenlijk wat men wil op dat moment is de uh, erkenning van gelijkheid en dat gaat via um, het, het recht, uh, het, het toekennen van de kiesrecht aan migranten. Het is paradoxaal omdat veel van de jongeren ook uh, eigenlijk Frans zijn en kunnen stemmen. Maar eigenlijk uh, zien ze de aanwezigheid van een grote groep. Het gaat om miljoenen mensen, immigranten, met name noord afrikaanse immigranten, buitenlanders uh, in Frankrijk, uh, als symbool van het feit dat een deel van de bevolking uitgesloten is... van politieke rechten, echt, kiesrecht, maar ook de sociale rechten. Ja, maar dat is, dat is een vuurtje dat nog af en toe opleidt in, in de Franse... In, ja, ik zou zeggen dat in, in, de, in de jaren 80, toen ik daar actief was... was de, de, de beweging um, politiek. Ik, wij, 83 uh, in Parijs uh, worden wij ontvangen door president Mitterrand... Na een lange mars door Frankrijk, dat begon in Marseille, een lange mars voor de gelijkheid. En wat in ieder geval een, een van de resultaten is, een, een symbolische erkenning, en die wordt ontvangen door de president van de Republiek. En twee, het toekennen van de verenigingsrecht aan migranten. Want in principe als vreemde link, toen had je geen recht op vereniging. En toen dat toegekend werd, zag je een enorm opbloei... honderden organisaties, van verenigingen van jonge immigranten... die vaak zelf geen buitenlanders waren. Maar dat was een aanleiding om zich te organiseren. En um, wat wij nu denken aan de Franse relen zien... is uh, eigenlijk uh, een, een soort uh, dissolutie, een, een soort disaggregatie... Ik uh, uh, dat... moet even, even Nederlandse woorden voor ja, uh, Het feit dat. Uh, soort... Ja, het... um, uh, men uh, maakt uh, eigenlijk geen uh, politiek uh, zaak meer van uh, nee, eigen het... leven. Maar men, maar men maakt kapot de eigen omgeving. Er is een, een woede ontstaan dat zich uh, niet vertaalt. Uh, op een politiek-democratisch wijs, in het uh, eisen van, uh, van rechten. Maar dat zich, de woed richtte zich op de eigen omgeving. Men, met kapot eigen buurthuizen, eigen scholen, eigen voorzieningen. Ja. We, moeten, ik zei het, oh, we moeten wat grotere stappen maken. Jij kwam naar Amsterdam. Uh... Dankzij de liefde. Daar... Kijk. Ik ontmoet haar in die tijd in de uh, internationale uh, Antiracisme-beweging. Uh, in die tijd zat ik uh, in de landelijke staf van de SOS uh, Racisme, Blijf van mijn Maker. En we organiseren uh, een reis van Parijs naar Stockholm. In Stockholm worden wij ontvangen in die tijd nog door Olof Palme en krijgen wij van zijn handen uh, de Vrijheidsprijs. Zelf uh, ben de ik de vermoorde ja. premier. Ja. Ja. En uh, die reis leidde ons door alle grote. Uh, Europees Hofstad, dus onder andere Amsterdam. Ik ben zelf belast met het voorbereiden van de halt in, in Nederland. Aan de grens worden we in die tijd ontvangen door Elko Brinkman. Uh, in Amsterdam door Fontijn. Uh, het was zowel dus een onthaal door autoriteiten... Uh, en dan vooral door de grassroots beweging, de verre organisatie in die tijd. Um, en... Um, mijn uh, partner van toen was werkzaam bij het KMAN, Comité Marokkaanse Arbeiders in Nederland, een heel actieve organisatie in die tijd. En uh, ja, zodoende kwamen wij uh, via mijn zus, of ergens, die uh, ook in Nederland op dat moment actief was, woonde, komen wij in, in, uh, in, in, in contact. En uh, er iets die maakt dat uh, in 1989 dat ik het besluit neem om uh, in Nederland uh, te komen wonen. En daar woon je nu nog steeds? Ja, dus het gaat er snel. Ik maak ook uh, eerst in 1989 studeer ik af bij de Universiteit van Amsterdam in de politicologie. Ik word AIO, of zeg maar assistant in opleiding onderzoeker, onderwijzer bij Minded Venema. Uh, en ja, we zijn in 2011, ik heb een zoon van 15, wel een nieuwe partner. En uh, het leven in Nederland bevalt me enorm. Ja, en nu met, met die, die achtergrond van jou, hè? Dat, uh, uh, dus uh, Algerije en, en misschien uh, nog roots die, uh, die dieper Afrika ingaan. Uh, de, die, de Franse en uh, Bretonse uh, roots, uh, de katholieke uh, uh, achtergrond. Uh, en, en nu dan uh, Amsterdam. Uh, wat, wat, hoe, wat voel jij je? Uh, je, uh, ik, ja. ik, ik voel me met twee voeten in de aarde. Kijk, uh, ik heb mijn nest, mijn leven, mijn werk in, uh, in Nederland. Ik werk in Utrecht bij uh, Monvisie, een kennisinstituut. Uh, ik werk aan leefbaarheid, ondersteuning van de burgerschap. Ik, ik woon in Amsterdam. Uh, ik ben actief uh, in, in de buurt. Uh, gisteren nog... Uh, Presentatie van een initiatief: Post-Degelpark, een tuintje post aan de wethouder Freg Ossel. Uh, met mijn partner delen wij heel veel humor, uh, sport. Uh, met mijn zoon um, heb ik een warme verhouding, zowel privé dan qua werk. Uh realiseert, ik vind ik de Griekse kaligatia, het harmonieus bij elkaar brengen... van werk, privé, publiek. Ik ben fysiek gezond. En uh, al die achtergronden, uh, die, die zijn natuurlijk in jou vertegenwoordigd... maar uh, het feit dat je uh, op, op zoveel fronten actief bent... Uh, heeft dat ook met dat uh, harmoniseren te maken? Met proberen uh, dingen met elkaar in balans te brengen? Ik denk dat... Uh, ja, ik ben nu 52. En met het ouder worden voel ik me ook ergens uh, krachtiger worden. Uh, wat je, wat je, wat je noemt soms noemt de zilveren kracht. Uh, ik zie beter uh, de dingen in, in samenhang. Ik ben uh, wat rustiger dan toen ik uh, jong was... Um, dus ik, ik, ik voel eigenlijk, het is soms een cliché om te zeggen, maar heel veel kracht, een verkrachte een groeiende kracht als, uh, als, als 50-plussers met een, een Franse achtergrond uh, in Nederland. Ja, en, en dat actie actievoeren, dat, uh, ja, zo vat ik het dan maar even samen, hè. Dat, dat komt dus voort uit een, uit een, een groot, uh, laten we zeggen, sociaal uh, gevoel. Eh, uh... Wat ik zou noemen, voor mij is burgerschap uh, tweedelig. Uh, het, het heeft een, een, een, een geloof aspect, misschien komt daar God ergens hmm. terug, een ja. zakelijk aspect. Geloof, ik denk dat uh, we, we, we hebben het vaak in Nederland op dit moment over uh, um, uh, rechten en plichten de behoefte uh, voor de burger of de, de vraag aan de, de rechter, aan de burger om zich in te zetten voor de naaste um, dat kun je niet uh, opleggen, het moet van binnenuit komen, je moet geloven de, de zekerheid hebben dat wat je doet iets betekent voor je directe omgeving... of voor de hele samenleving als zodanig. Als ik als burger, bijvoorbeeld wat wij noemen in Nederland informeel zorg... of zorg als ik dan de bejaarden uh, van het bejaardenhuis naast mij gaat helpen, wil ik het niet doen omdat ik het moet, omdat wij problemen hebben met de AWBZ of uh, het bekostigen van de sociale mm -hmm. zekerheid. Ik moet het doen vanuit eigen beweging, omdat ik weet dat als ik dat doe, dan verbeter ik een stukje mijn eigen omgeving. En natuurlijk heeft dat ook een resultaat voor de samenleving als veel mensen dat doen. Dat is de, de geloofkant. En uh, de uh, zakelijke uh, benadering is dat je moet het organiseren. Hoe zorg je dat uh, je buurtinitiatief bijvoorbeeld faciliteert? Bij, waar ik woon in het stadsdel, hebben wij. Uh, Burgers die vaak zelf initiatief nemen. Uh, bijvoorbeeld uh, oude Marokkaanse ouderen willen iets doen voor hun kinderen. Uh, en, en, de, ik woon in een achterstandswijk, het is van groot belang. Uh, op het moment dat zij dat doen... dan ontmoeten zij een lokale overheid die dat faciliteert. Hè. Dus dat participatiebeleid. Uh, dat je dan uh, de, de, de, de middelen krijgt om, uh, om het te doen op eigen kracht. Maar dat je dan... Uh, gehoord wordt. En ik denk dat als je dan geloof, als je het geloof organiseert zodanig dat je de, de, de mensen de mogelijkheid geeft om iets te doen voor hun omgeving, dan doen ze dat wel, want ze, ze voelen dat zij dat voor zichzelf doen. Maar dat is dus niet het, het geloven in, in God of, of Allah, maar het geloof in het, in het eigen kunnen. In het... In, in, in, in wat het organiseren betreft, dat is iets wat, wat jij dan uh, doet. Het, uh, het mede helpen, faciliteren. Van... Ja, dus uh, vanuit uh, mijn werk uh, dan is uh, op het moment dat de burgers een initiatief nemen in een wijk, uh, de straat opvleuren. Uh, we kunnen dan uh, extra toevoegen uh, door uh, te organiseren, te adviseren, maar ook wat men goed doet. Te, te laten zien aan andere burgers. Uh, als ergens... Uh, burgers een mooie wijze hebben gevonden... om uh, allemaal de straat op te gaan... Uh, en uh, de, de, de, om de wijk op te knappen... en als het werkt... Hoe zorg, en het gebeurt in Amsterdam... hoe zorg je dat ook burgers in Rotterdam... Uh, uh, daar lering van nemen... en ook... Uh, van, met elkaar uitwisselen om het te doen. Dat, dat organiseren wij. En omge, omgekeerd, omdat ik als uh, individueel burger actief ben... in mijn buurt, doe ik ook het uh, praktisch mee. Dat geeft mij ook inspiratie voor mijn werk als professional. Ja. En als professional heb ik dan uh, uh, handigheden, werkwijze... om het ook te doen als burger. Ja. Uh, ik zal nog even met wie ik hier zit te praten... met Loki uh, Kada... Uh, Breu Yves, dat zijn je geboortenamen. een streepje ertussen. Uh, ja, jij, jij woont nu dus intussen, uh, even snel uitrekenend, zo'n 22 jaar in Nederland. Uh, er is hier natuurlijk ook wel het een en ander veranderd uh, de laatste jaren. Heb je daar ook, ook last van? Heb je daar, uh, merk je er iets van? Uh, ik, ik woon in de buurt uh, in het stadsher waar Theo van Gogh uh, vermoord is. Ja, in, Ophanbar, buurt in. in de Indische buurt. Aan de rand van de Indische buurt is hij vermoord uh, in november 2004. En dan ervaar ik eigenlijk twee bewegingen. Aan de uh, ene kant spanningen. Het toename van uh, spanningen in het dagelijks leven. Uh, geen etnische toestand. Maar de kijk op elkaar uh, mm -hmm. is anders geworden. Maar tegelijkertijd, en dat is de dialectiek. Het uh, uh, gevoel van uh, samenhorigheid, het behoefte om iets te doen. Uh, dat zijn dan die, die buurtbewoners die na de moorden op Theo van Gogh... hebben gezegd... Hey, dat kan zo niet zijn in Nederland, in Amsterdam. We no. moeten iets doen voor de buurt. En na 2004 zie je eigenlijk de opbloei van veel buurtinitiatieven om elkaar te leren kennen... om, om, om, om, om, een, om samen aan een tolerante samenleving te bouwen. Maar tegelijkertijd is de, de, de toon in de politiek uh, veel harder geworden. Uh, dat is uh, een, uh, een, een paradox. Uh, ik denk dat in de politiek en in de media... Uh, uh, bepaalde spanningen worden vergroot. De vraag is of uh, dit uh, wel of niet een positief of een negatief impact heeft op uh, de samenleving. Um, ik wil mij daarop niet uh, definitief uitspreken. Uh, maar ik constateer wel uh, dat um, de politiek kan een positieve rol kan spelen in het uh, bevorderen van... Uh, ...contact, ontmoeting en in die zin in, in, het, in, het, uh, in het positieve aanpakken... ...van de verharding in de samenleving. Is dat uh, ja, natuurlijk niet letterlijk te vergelijken... ...maar uh, als we nou kijken naar uh, Tunesië, uh, Egypte... ...waar het volk uh, uh, zich heeft ontdaan van... Uh, van ja, je kan niet zeggen van de politiek, maar van onderdrukkers... of hè, van machthebbers, laat ik het zo zeggen. Um, is, is, is daar toch een, een, een parallel te trekken? Zou je kunnen nee, zeggen dat... we, we, zitten, we leven in een fundamenteel andere uh, le, uh, uh, samenleving. We, we leven in een democratie. In, Gelukkig wel, uh, ja. Ja, ja. En in die landen uh, is er geen ruimte... voor uh, uitdrukking van tegenovergestelde meningen. Daarom ontstaat op het moment een, een revolutie. Um, in Nederland zie je wel met de komst bijvoorbeeld van de PVV dat uh, er politieke ruimte is. Voor het uitdrukken van in ieder geval buikgevoelens. Mm -hmm. en, um, maar je, je zei ja. net, uh, in, in de buurt ontstaat ook een soort samenhorigheid uh, onder de mensen. Ja, dus uh, de, ik zou zeggen dat, de, uh, uh, wat, wat, wat de, de, de opkomst van een PVV uitdrukt, ook in termen van spanningen, uh, je ziet ook dat het uh, gecompenseerd wordt op buurtniveau. Uh, door de opkomst van een nieuw gevoel van uh, als burger willen wij uh, vooral samen zijn en willen wij niet uh, ons tegen elkaar opstellen. Niet de katholiek tegen de moslims, niet de alochtoon tegen de autochtone. Dus er ontstaat uh, uh, uh, gemeenschappen als het ware, die zeer gemengde zijn, mm -hmm. waar uh, oudere, jongere, vrouwen, uh, uh, kinderen, mannen, uh, uh, moslim, niet moslim, ongelooflijk, samen, uh, aan de slag gaan, uh, om maatschappelijk vrachtstukken op te pakken om elkaar te ontmoeten. En dat vind ik. Een positief pendel, een positief balans. Ja. Dus wat, wat je in de politiek hoort en, en, en ook in de media, dat er sprake is van een, een, een polarisatie in de maatschappij, dat is op, op buurtniveau niet, niet uh, zo te merken. De, ik vind de polaris polarisatie is. Uh, uh, veelal iets van de media en van de politiek. Het is wel iets dat je voelt als latent, uh, als niet zichtbaar direct in de samenleving. Maar een polarisatie in termen van uh, etnische toestanden in de buurt, dat kennen wij niet in Nederland. Of als het gebeurt zoals in Culemborg, zie je wel dat er middelen zijn, eh, sociaal werk en uh, mm -hmm. ook de inzet van de politiek. Er uh, zijn middelen om dat, uh, om, om, om dat uh, uh, op te vangen. Dus wat, ik, ik ben uh, positief uh, ingesteld op de toekomst wat dat betreft van de Nederlandse buurten. Nou, dat is uh, fijn om te horen. Een vast uh, onderdeel aan het slot van uh, nachtvluchten is uh, het doosje uh, Vol Geluk. Mooi uh, kartonnen doosje, Dank je wel. Je ja, je krijgt niet het hele doosje. Nee, maar, het is, het is maar kijk, wat is dat? Pincet. Okay, ja. En nu is de bedoeling dat je een van die uh, kokertjes uh, eruit uh, pakt. Nu? Met de, pak het uh, de doosje pincet. ook maar even. Oké, okay, dan, en dan, uh, dan pak we het yeah. erbij. Uh, Wacht even, pak het, pak het doosje even bij. Dan, uh, ja. dan ga ik intussen... Uh, ik heb het gepakt en ik maak het uh, open. Ja, maak op. het open en lees het voor, dan... Zetten we dat ook meteen? Ja, dat past heel goed. Je kunt veel kleine bijkomstige gelukjes bij je voegen om er eind totaal geluk van te maken. De samenleving maken we met ons allen. Nou, is dat niet, uh, niet wonderbaarlijk dat, Op de een of andere manier zijn die. Je mag hem uh, okay. meenemen. Is misschien ja. leuk om in te lijsten. Bedankt. Ja. nou niet het hele doosje, maar met het deze alleen... voor mij. Ja, we blijven niet bezig. Um, nee, maar dat is een hele mooie uh, uitsmijter. En, en hij gaat natuurlijk ook op in, in, uh, in Cairo en in, in Tunesië. En misschien straks ook in, in andere landen in, in Noord-Afrika. Uh, Verbonden zijn wij wereldwijd bij wat het beste wij uh, in onszelf hebben. En bouwen, bouwen aan de toekomst. Ja. En Algerije? Um... Vandaag de grote demonstratie. Ja. Verboden door de regering. Ik verwacht ook een stukje uh, opening, uh, democratisering. Een stukje uh, uh, zon. Ja, de zon gaat schijnen. Ja, wel, mijn... Meluki Kada. Nachtvluchten ja. zit erop. We zijn geland in de vroege, ochtend, uh, de vroege zaterdagochtend van 12 februari 2011. In het laatste uur was ik in uh, gesprek met Meluki Kada... Uh, senior adviseur Leefbaarheid en voorzitter... van de Racisme en Discriminatie Bestrijdende Stichting Magenta. Volgende week zit hier André van Duivenboden. Ik zeg nog even snel dat de techniek in handen was van Gert van Dam. Redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling Nora Romanesco. Presentatie Frank van Dijl. En straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal... met Bert van Sloten. En als u weblinks zoekt, die zijn te vinden op onze website... nachtvluchten.fm. Nou, ik geloof dat ik nu bijna alles heb gezegd. Nog een uh, fijn weekend. Dag. Fijn weekend. Okay. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.